Als de SPD in Noord-Rijn-Westfalen niet weet te winnen... wordt het in september voor SPD-leider Schulz moeilijk... om Merkels CDU te verslaan bij de parlementsverkiezingen. In Amsterdam wordt vanmiddag gedemonstreerd... tegen de arrestatie van milieuactivisten... die vrijdag in het Van Gogh Museum werden opgepakt... tijdens een protestactie. De actiegroep Fossil Free Culture eist dat de vier demonstranten... die nog vastzitten worden vrijgelaten. Aanhangers van de milieuorganisatie... verzamelen zich daarom vanmiddag opnieuw bij het museum... Het protest vrijdag was gericht tegen Shell, dat het Van Gogh Museum sponsort. Volgens de actiegroep is kunst gesponsord door olie het niet waard om gezien te worden. Iets meer dan 4 miljoen mensen hebben gisteravond in Nederland gekeken naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Daarmee was het evenement iets minder populair dan vorig jaar, toen keken ongeveer 300.000 mensen meer. De Nederlandse inzending Ogin werd gisteravond 11e. Portugal won voor het eerst het Songfestival. Het weer. De zon schijnt geregeld. In de loop van de dag ontstaan wel buien. Met vooral in het oosten kans op onweer. Het wordt een graad of 19. Ook de komende dagen is het licht wisselvallig. Dinsdag stijgt de temperatuur naar maximaal 25 graden. Dit was... ZFM. Een... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 3040 alweer een leerschool op UCLA, Amerikaanse Universiteit, waar hij muziek doseert en waar hij onder andere les gegeven heeft aan Gretchen Parlato en Kamasi, Washington. U gaat luisteren naar zijn album uit 1959, dat heet All Night Long, met het gelijknamige nummer: Kenny Burrell. Ooh, <laughs> ooh,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 Gaat u luisteren naar Slow Burn van Bernard Pfeiffer van het album Jazz in Paris. was Bernard Vijver. We gaan verder met uh, J.J. Johnson. Een uh, trombonist... Um, met vele samen samengespeeld. We gaan luisteren naar zijn nummer Undecided. Het komt van het album J is for Jazz... uit 1956. Hij wordt vergezeld door Bobby Jasper... op de Noorsax, Hank Jones op piano... Tony Flanagan... Op je, ook op piano, Wilbur Little op bas, Percy Heath op bas... en Elvin Jones op drums. J.J. Johnson... En die zijn het.